Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse student die jaren vast zat in Iran... geruild met de VS tegen een Iraanse wetenschapper die in een Amerikaanse cel zat. Ze werden in Zuri overgedragen nadat Zwitserland in de zaak had bemiddeld. De Amerikaan van 38 was in Iran veroordeeld tot 10 jaar cel vanwege spionage. Hij zou vertrouwelijke documenten hebben doorgespeeld... De Iranier, een stamcelonderzoeker, werd vorig jaar in Chicago opgepakt... omdat hij zou hebben geprobeerd biologisch materiaal vanuit de VS naar Iran te brengen. Daarmee zou hij de Amerikaanse sancties tegen Iran hebben geschonden. In Den Haag zijn gisteravond en vannacht 13 mensen aangehouden voor onder meer brandstichting en het gooien van zwaar vuurwerk. De meeste zijn tussen de 13 en 21 jaar. Een man van 42 werd aangehouden omdat hij zwaar vuurwerk afstak. Het is de hele week al onrustig in Den Haag, omdat de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen zijn afgelast. Het Zweedse telecombedrijf Ericsson heeft een schikking getroffen van ruim 1 miljard dollar met de Amerikaanse justitie. Volgens de Amerikanen betaalde Ericsson 17 jaar lang steekpenningen om zijn greep op de telecommunicatie-industrie te verstevigen. Dat gebeurde in landen als China, Djibouti, Indonesië, Saudi-Arabië en Vietnam. Volgens de Amerikanen waren hooggeplaatste medewerkers bij de corruptie betrokken. Ericsson belooft zijn interne controles te verbeteren en er komt toezicht door een externe partij.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 Het weer. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog. Vrij veel wind. tussen gaat graad of 10. Morgen eerst regen. Later enkel nog een bui. En ook dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 DWK Media voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media ZFM. Oh, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM met nu nu. Zandvoort op zaterdag. Van Zandvoort op zaterdag. We zeggen Zandvoort een hele middag. We zijn weer Studio Tolweg 10A. Drie uur lang dit programma Zandvoort op zaterdag. En de Sint is uit het land. En dat betekent dat de kerst weer in het land komt. Jawel. En ZFM is er helemaal klaar voor. Jij ook Albert Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Ja, de huisjes heb je alweer neergezet. Dus... Ja, ik heb ik een heb, ik heb begin gemaakt met de kerstversiering. Dus heel goed, heel goed, kerst, kerst, heel de huisjes goed. bij jou al het mengpaneel neergezet? Nou, het ziet er gezellig uit. Dacht ik. www.zfm-live.nl kan je de huisjes van AJ zien. Goed, uh, Goedemiddag, <laughs> luisteraars en uh, kijkers niet te vergeten. En Rob, uiteraard ook welkom. Ja, wederom drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Uh, weer een uh, vol programma, want er is weer genoeg gebeurd in uh, Zandvoort afgelopen week. Maar ja, zeker. Maar daarover om een kwart over twee uh, tijdens Zandvoort nieuws in het kort meer. Wat gaan we verder allemaal nog doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want Zandvoort staat natuurlijk deze, deze decembermaand nog weer vol met de kerstactiviteiten. De ijsbaan uh, zal weer terugkeren op het uh, Raadhuisplein. En nog veel andere activiteiten. Dat daarover meer rond de klok van half vier. Uh, blijft het zo ook weer, of wordt het mooier, wordt het minder, of wordt het nog kouder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Half vijf hebben we het dier van de week. Hadden we vorige week Harm. Harm is ja? nog steeds, uh, heeft nog geen thuis gevonden. Dus oh, dat is jammer. Die is nog steeds in het dierenthuis. En deze week hebben we aandacht voor Luna. Uh, het gedicht van de week. Ja, waar kan het anders over gaan dan over de bollen van Harry? Ja, 45 jaar Harry in het vak. Ja, deze, uh, deze uitzending van Standwoord op zaterdag. Uitgebreid aandacht voor het 45-jarig jubileum. ...van uh, Harry Fase, beter bekend uh, uh, in Zandvoort als onder de naam Harry Oliebol. Vandaar ook het gedicht van de week om kwart voor vijf, uh, die zal daar niet aan onder doen. Onder het motto de bollen uh, van Harry. Zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort om kwart over twee. Kwart over vier hebben we Pit Report. Zijn er zijn natuurlijk van alleen nog nieuwtjes uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat het seizoen voorbij is... En ik heb begrepen dat Jaap Koper afgelopen maandag op het circuit was. Ja, klopt. Een uh, persdag. Die dus... komt, uh, hebben we daar nog interviews uh, van? In de laatste uur uh, komt uh, Jaap zelf even langs. Ja, okay. Maar daarvoor doen we de interviews van Jaap. Goed, kwart over vier. Jaap Koper bij ons te gast. Om uh, een verslag te doen uh, van de afgelopen maandag. Wordt er gevoetbald? Ja, zeker wordt er gevoetbald. En wel, uh, S.P. Zandvoort speelt vandaag thuis tegen CSW1. S.P. Zandvoort, koploper sinds vorige ja, week. Ja, nummer één. Nummer één. Tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met onze verslaggever Joop van Es. Want die staat daar in de kou voor u luisteraars en kijkers. Om verslag te doen, live verslag te doen van deze wedstrijd. SV Zandvoort, csw 1 Tien over half drie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. De Zfm Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Zfm-live.nl kijk je live mee. Doei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 We're warm, you know, j'adore la me. Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around, you disappear All my arm in ink, I swear Cause when the morning comes I know you won't be there But every time I turn around you dead dit. Van nu hoor je zeker langskomen hier bij ZFM. Je eigen lokale radio. We zijn er 24 uur per dag. En dit was nou Horn. Ook trouwens nu onlangs gehoord in de uitvoering van de Zandvoortse zangeres Wendy Moore. Heel mooi op haar Facebook site kan je dat terugluisteren. De single Nice to meet you. Ja, voor iedereen die vandaag met haar kerstboom bezig is en aan de gang is. De volgende plaat van Bill Widders en A Lovely Day.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 And I know it's gonna be.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 be Zo vlak voor de feestdagen draaien we Bill Wittes en en Lovely Day. Speciaal even onder meer voor alle mensen die bezig zijn met de kerstboom. En uiteraard de mannen van IJzerhandel Zandvoort. Want die hebben druk met iedereen voorzien van mooie bomen. Het is daar een drukte van je wels daar op de Swalueestraat. Ja, tuurlijk. Albert-Jan Vandaag ja, Sinterklaas heeft zijn kont gelicht. En gelijk, nou is het nou tijd voor kerst. Tijd voor bomen? Tijd voor bomen. En wat gaan wij doen? Wij gaan uh, ja, het weekoverzicht, kan ik beter zeggen... in plaats van Zandvoorts nieuws in het kort. Wat er is wel is gebeurd. Er is nogal wat gebeurd. Ja. We gaan eerst terug naar afgelopen dinsdag. In een woning aan de Kosterlorenstraat... heeft de politie afgelopen dinsdagmiddag op 3 december... een hennepkwekerij aangetroffen. Uh, en in totaal stonden er 225 planten in de kwekerij. Rond half vier smiddags kregen agenten van iemand die in de woning was... de melding dat het sterk naar hennep brok. De woonster liet de politie binnen... en in een van de slaapkamers bleek een hennepkwekerij te staan... In de naastgelegen ruimte werden hennep gerelateerde goederen aangetroffen. Ook bleek sprake van diefstal van stroom. De planten en goederen zijn in beslag genomen en vernietigd. De 53-jarige bewoonster werd aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Afgelopen september zijn afspraken gemaakt om Zandvoort via het spoor tussen Haarlem en Zandvoort beter bereikbaar te maken. Dit is nodig vanwege de Formule 1 Grand Prix die vanaf 2020 wordt vreden al hier... Ook om reizigers in de zomermaanden en op andere piekdagen veilig en vlot van het station gebruik te laten maken... zal ProRail de komende maanden aanpassingen aan het station uitvoeren. Deze week is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De belangrijkste aanpassingen is de aanleg van een extra perron dat in april 2020 klaar moet zijn. Als eerste heeft ProRail de fietsenstalling tijdelijk verplaatst van de Elsenbacherstraat naar het stationsplein. Daarna wordt in de Elsenbacherstraat een bouwplaats ingericht... De Elsenbachstraat is tijdens de werkzaamheden afgesloten en een omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven. Op het station zelf zal de trap naast de lift afgesloten zijn. De lift zelf blijft wel in werking, evenals de toegang via het stationsgebouw en de hellingsbaan aan de noordzijde van het stationsgebouw. En binnenkort organiseert ProRail een informatieavond om de plannen nader toe te lichten. Een veelgebruikte werkwijze is, om er een, is dat er een persoon in de winkel binnenkomt lopen... en in een uh, onverstaanbare taal druk begint te praten tegen een medewerker of gast. Natuurlijk begrijpt een medewerker of gast niet wat hij er gezegd wordt, want wat ook de bedoeling is. Vervolgens haalt de oplichter een stuk papier uit zijn binnenzak... loopt naar de toonbank waar de telefoon ligt en wekt de indruk dat hij zijn gesprek wil uitleggen op papier... Het stuk papier wordt op de telefoon gelegd en de oplichter blijft druk en onduidelijk praten en bewegen. Uiteindelijk pakt de oplichter het stuk papier weer op en verlaat de winkel. Met, uh, ja, u raadt het goed, met de telefoon. Dit is uh, vrijdagmiddag, uh, het afgelopen donderdagmiddag gebeurd bij een broodjeszaak aan de Halterstraat in Zandvoort. Vrijdagmiddag. Zorg dus dat je jouw persoonlijke kostbare goederen niet voor het grijpen liggen in de winkel. Er was even lichtelijke paniek in het dorp... toen het standbeeld van de oude visserman onlangs plotseling was verdwenen... van het Van Wenenmaapplein in Zandvoort. Wat bleek? Opa was achterop een truck getakeld... en kreeg een flinke opknapbeurt, zo meldde de gemeente. Afgelopen vrijdag is hij weer terug op zijn oude vertrouwde plek geplaatst. Met zijn ogen uiteraard richting zee... de vorige keer dat het beeld van Kees Bercade werd teruggeplaatst... naar de herinrichtingswerkzaamheden... bleek hij ineens naar een flat te kijken... En vrijdagmorgen om ongeveer kwart voor vier... schrok het echtpaar Slinger in hun woning aan de grote krocht... wakker van een zwaarvallend geluid, glasgerinkel en het inbraakalarm. Toen de vrouw des huizes Polshochten ging nemen... bleek dat het om een inbraak ging. De politie kwam snel, de schade is opgenomen... en na het plaatsen van schot voor de deur kon de winkel weer open. Volgend, eh, volgend jaar bestaat de winkel 60 jaar. Dat was reden voor een feestelijke viering... Maar na zeven keer in tien jaar tijd de dupe te zijn geworden van inbrekers is de lol er nu wel even af. Hopelijk heeft de politie de daders snel te pakken en ZFM wenst uiteraard de familie Slinger heel veel sterkte toe. Uh, boom is ho en het levert een flinke schade op aan een connectionbus. De aanrijding heeft plaatsgevonden bij de hoofdingang van het circuit Zandvoort waar de busbaan eindigt. Een bestelbusje liet de bus, ziet de bus over het hoofd en de gevolgen zijn vervelend. Voor zover bekend zijn er bij de aanrijding geen gewonden gevallen. Schade is er, er wel. Het bestelbusje heeft een flinke schade aan de linkervoorzijde. En bij de bus zullen de schadereparateurs ook het nodige te doen hebben. De busbaan bij de kruising op het burgemeester van Alphenstraat is al een punt van discussie. Vorige maand heeft mevrouw Astrid van der Veld namens de gemeente Belangen Zandvoort... de installatie opnieuw onder de aandacht gebracht bij de verantwoordelijken. Maanden geleden is gevraagd het knipperlicht aan de Van Alverstraat te repareren. En hoe is de status? Heeft van der Veld zich daar nog uh, uh, afgevraagd? Maar wat ik begrepen heb is dat het, medio deze, dat het traject loopt... en dat de medio 2020 uh, de, de stoplichten weer goed zullen functioneren. Ja, maar het is een uh, traject van een aantal jaren, geloof ik dus. Nou, een jaar, denk ik. Nou ja, goed, of jaren, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het duurt lang... En uh, ja, helaas uh, dit uh, ongeluk ook de gevolge hebbende. Daar hebben ze ook een plaat over gemaakt. Het duurt te lang. <lacht> Tot zover het uh, Zandvoorts nieuws. Niet echt in het kort, maar goed. Albert heeft wel weer zijn best gedaan. En wil je de berichten nalezen? Download dan uh, onze eigen ZFM-app. En dan kan je ook een foto zien uh, met de schade aan de bus. En die is aanzienlijk, hoor. De app is uh, te downloaden in de Play Store en de App Store. inside. my head Ja, dan doet deze plaat het goed hoor. Vandaar ook gedraaid op de Zandvoetse Radio, de single van Dijdo. Nou precies half drie, tijd voor het weer. Hier is AJ Vos. Het is de komende tijd uitermate wisselvallig. Met nagenoeg elke dag regen en vaak ook wind. Soms zit er een betere dag tussen. En dat is bijvoorbeeld vandaag. De bewolking heeft de overhand. Maar het is vaak droog en met af en toe een lichte bui. Soms kan zelfs even heel even de zon doorbreken. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en vannacht is het bewolkt en in de loop van de nacht gaat het regenen. Onder invloed van een uitloper van een lage drukgebied genaamd Willem koelt het vannacht af naar een graad of 8. Morgen is het bewolkt en in de ochtend regent het weer enige tijd. Morgenmiddag trekt de regen weg en volgen enkele buien. Het is onstuimig met aan zee een harde tot stormachtige wind... en de temperatuur stijgt naar 11 à 12 graden. En tot slot, na het weekend kunnen we het weerbeeld mooi samenvatten. Het blijft wisselvallig met dagelijks kans op regen. Het waait ook stevig en het wordt elke dag zo'n 8 à 9 graden. Al dus Rico nou, niet echt lekker als je de kerstversiering buiten moet ophangen, Albert Jan. Nee. Nee, dat valt een beetje tegen. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl en uiteraard de volgende keer weer meer weer hier bij ZFM en uiteraard ook meer hits. Wat dacht je van deze van Tans hier is de Dance Monkey. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before yeah. Oh, baby, deal. it's what the rules, when it comes to making money, say yes please, thank you, sometimes you wonder, and you ask yourself to you. would someone please We must be working before the kill train. De zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma Zandvoort op zaterdag. Door de twee platen achter elkaar als en Ai and I en The Dance Monkey. Gevolgd door een heerlijke plaat uit de jaren 80, Duran Duran en The Skin Crate. Jawel, het is negen over half drie. We gaan over naar Duitsjesveld, naar Joveness, want er wordt vandaag weer gevoetbald. En vandaag nemen we het op tegen CSW. Goedemiddag Joop. Goedemiddag luisteraars en uh, heren in de studio. Ja, COC, de nummer 1 samen met Zandvoort in de tweede klasse A. En dat is na een heel raar weekend vorig jaar, vorige week, of vorig jaar, vorige week gekomen. Want uh, vijf uitslagen waren in 1-1. Eén keer was 3-0, één keer was 3-1. En uh, Zandvoort ging daarna daardoor eigenlijk van de zevende naar de eerste plaats. Dat is toch wel een beetje, het is een bolige uh, uh, sprong natuurlijk. Maar, maar, maar, de verschillen bovenin zijn heel erg klein. CSW staat natuurlijk dan uh, ook. Sand voor het eerste. Zand, uh, heeft, uh, Alleen Sand heeft een uh, willis van plus 11. En CSW wordt overgestaat voor uh, combinatie sport voor wilnix Ja, even, dus, uh, even contact. Hij is genoteerd. <laughs> Oké. Okay. En Wilnix uh, de, de, de heeft plus 8, dus het is een verschil van uh, plus 3. De ik zit hier nu even uh, kijken, we, zitten, we zijn bezig uh, uh, 8,5 minuten, 9 minuten. En uh, ik zie een wedstrijd die uh, op het middenveld gespeeld wordt. De CSU probeert druk te zetten op Samfoort. Samfoort dat uh, Jesse de Haan mist. Want uh, de trainer Petseneer heeft uh, besloten dat het zijn team vorige week goed gespeeld heeft. De week daarvoor ook, zonder de Haan. En De Haan die zit wel op de bank, dus hij is aanwezig, dus hij zou wel in kunnen vallen. Maar voorlopig heeft uh, Sanjee gekozen voor de elf van de vorige week, van de laatste paar weken moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, je weet uh, is dat een goede keuze, je weet het natuurlijk nooit. Dus de Haan is wel de topscorer van Zandvoort, heeft uh, zes doelpunten gemaakt. En uh, ja, afwachten dus. Goed, uh, voorlopig is het nog steeds 0-0. En, uh, ik denk dat we beide vroeg aan elkaar gewaagd zijn. Dat het lijkt ook wel natuurlijk uit de stand uh, van uh, de afgelopen week. Oké, okay, dankjewel Job voor uh, dit moment. En uiteraard als er uh, gescoord wordt, dan horen we het graag van je. En anders uh, spreken we elkaar zo meteen even voor drieën weer, Job. Tot zo. Ja, goed man. Oké. Okay. Dat was Jovanes vanaf Duintjesveld nog steeds 0-0. Maar de wedstrijd is net begonnen. SP Salvoort tegen CSW. De nummer 1 tegen de nummer 2. Hey, oh, oh. Yeah, dude Dat we midden in de winter zitten, krijg je toch weer even dat zomergevoel met de eigen lokale radio CFM. Je hoort de Batimora en de Tassan Boy. Ja, midden in de winter, dat betekent ook dat Harry weer op zijn plek staat bij Albert Heijn. Ja, en dan hebben we het over Harry Fase, beter bekend als Harry Oliebol. En uh, luisteraars en kijkers, hij zit al 45 jaar in de oliebollen. Niet te geloven. Nou, hè? Geweldig. En het worden weer, weer drukke tijden voor Harry Oliebol... en zijn oliebollenkraam op het Raadhuisplein. Harry Oliebol, zoals iedereen hem in het dorp noemt... zit inmiddels, zoals gezegd, 45 jaar in het vak. Wie heeft er niet een oliebol of appelflap van hem gegeten? Hoewel het een vast moeilijk product is... waarover de smaken kunnen verschillen... weet hij met zijn vaste recept de Zandvoortse monden te bekoren. Volgens Harry is het maken van een goede oliebol een heel intensief werk. Ik maak elke bol op de hand, waarbij het belangrijk is dat het deeg... ...goed wordt behandeld. Tegenwoordig worden veel oliebollen, oliebollen machinaal gemaakt... ...maar dat gaat volgens mij uh, ten koste van de kwaliteit. Ik heb het al meerdere malen meegemaakt dat zo'n bol massief is... ...en meer lijkt op een golfbal dan op een oliebol. Ja, hele goede tekst dit. <laughs> Daarom uh, doe ik het nog steeds op de ouderwetse manier, aldus Harry. Zoals gezegd worden het drukke weken voor uh, Fase. Ja, de ijsbaan komt er weer aan en het levert toch weer, weer extra drukte op. Dan willen niet alleen de schaatsers, maar ook de kijkers wel een oliebolletje eten. De uh, allerdrukste dag is natuurlijk en blijft natuurlijk oudejaarsdag. Dan zijn we wel 36 uur achter elkaar aan het bakken. Hoeveel oliebollen dat zijn? Nou, dat heeft hij nog nooit uitgerekend. Maar het zijn er echt een heleboel. Om het 45-jarig bestaan te vieren... heeft Arri Oliebol een speciale actie bedacht vandaag. En het met name met alleen een vandaag... Want vandaag biedt hij namelijk uh, 10 oliebollen aan voor 2,50 euro. En normaal kosten ze 11 voor 7 euro. Met andere woorden, als ik u was, <genging> ging ik vandaag even 10 oliebollen halen voor een, uh, een uh, 2,50 En normaal, zoals we normaal volgende week weer 11 voor 7 euro zijn. Dus vandaag allemaal naar Harry Oliebol. Niet alleen om de oliebollen te halen, maar ook om hem natuurlijk te feliciteren. Dus dat wordt een extra gezellige smuldag van Oliebollen zo vlak naar Sinterklaas. En nogmaals, uh, Harry Oliebol, van harte gefeliciteerd. Ook namens alle medewerkers van ZFM en medewerksters niet te vergeten. En uh, wij eren uh, u straks uh, om kwart voor vijf met het gedicht De Bollen van Harry. Ja, ik ben heel benieuwd naar <laughs> dat uh, gedicht. Straks hoor je hem om kwart voor vijf bij Stanford op zaterdag. En ik zal de verkeersregelaars even inzijnen dat ze op het Raadhuisplein moeten zijn. Dat zal wel gezellig druk gaan worden daar bij Harry Oliebol. De oliebollenkraam voor Albert Heijn van al 45 jaar. Van alle kant. Voor een oliebol moet je vandaag op het raadhuisplein zijn En 10 voor 2,50 euro Dat is een mooie prijs Dus ik snel gaan naar Harry Oliebol En uiteraard hem feliciteren Al 45 jaar hier in Zandvoort CFM wens je fijne dagen En hier is Jay-Z Zeg je de Aha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 Niggas locked down in a ten by four Controlling our house, we live in hard knocks We don't take over, we ball blocks Burn them down and you can have it back, daddy All I'd rather right, that, I float for chicks wishing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 I'm type real when my situation ain't improving I'm trying to murder everything moving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 We gaan weer live schakelen met Duitsersveld, dat betekent weer over naar Joop van Ees. Joop, hoe is het daar? Spannend op het veld of valt er mee? Ja, het is... Uh, uh, heeft twee uh, kansen gehad, en het is behoorlijke. Die werd... Uh, ja, ik zit bijna op de doellijn. Voor mij ging je over de doellijn heen, maar de schijfstekker wilde daar niet aan. Er stond ook niemand bij, die kon het ook niet zien. Uh, de grensrechter die uh, is van de tegenpartij, dus die zal absoluut niet van vlaggen dat hij over die, die lijn gaat. Neem ik aan. En uh, ja, het was dus een grote kans voor Zandvoort. Uh, met name dan voor uh, Stelling Vertuts, uh, ja, die het uh, laatste paar weken gewoon ontzettend goed bezig is. Soms uh, is hier een de aanval ingooid door Koeman nou naar Klaas de Fries. De Fries, hier gaat het dan anders weer. Zet je bal voor, door ze weg. Die kant. Je kan net niet koppen. al als hij toch gewoon hard die bal op zijn hoofd kunnen krijgen, dan had hij er gewoon in gespeten. Het helemaal vrij. dat uh, is een prachtige voorzet van Fries. Maar hij gaat achter uh, de doelman uh, naast na het doel over de achtlijn heen. En uh, ja, het is dan een, uh, een doelschop voor de CFV die volmoet is genomen en de bal gaat uh, door de titel ver weg. Kom maar ze kan kopen. Naar nou, Eintalberg stond bij het spel, kan dus niks doen. En de bal wordt heel simpel door de titel van VFD. En dat is Jordi uh, Wens, uh, wordt hier opgepakt. Wens uh, gaat nu die bal in het weer in het spel brengen. Ver tegen de wind in. Waar het waait toch behoorlijk hier eigenlijk op, uh, op veld En daar krijgt iemand een beuk van voort En dat is dan, uh, we kijken, weg. Uh, ja, die hadden al uh, vorige keer al gezegd dat het blijft dus wel met deze. Motivoal is weet ik veel. Uh, maar goed, het dus is goed bedoeld worden. Niks in de vorm. Maar goed, soms is nu weer een aanval uh, via uh, Nijssen-Kastin. Kastin uh, voor terug naar de. een uh, uh, uh, uh, uh. How... kopbal, een terugkopbal van de verdediger van ECV. Die gaat bijna over de keeper heen, maar hij kon hem nog net pakken. Kom, Fries. Met, met de snelheid langs het probeert hij een man te passeren, dat lukt niet en Castien mag te gaan ingooien. Castien, naar de Vries. De Vries krijgt weer een buik, het dus is de zoverste verkeerde dat hij altijd een buik krijgt, naar Castien terug. Te gooi begrijpt die man te passeren en blijft met het bal aan de voet en blijft, blijft de bal bezitten. Probeer daar een kiep, een hartje te bereiken. dat is niet het geval. Koen je de van Gielsen hem overnemen, Koen van die kan 16 meter goed ingaan. En via jaar de komende gisteren gaat die bal over de achterlijn. En mag die per wens van TSW de bal weer in het spel brengen? We spelen ondertussen. Ja, ik kan het niet zien, want het allemaal te dicht voor. Even kijken, 15 minuten. En de Sanders is 0-0 op het gesteld. En graag naar de nieuwe weer terug. En dat was inderdaad jouw fris 0-0 op dit moment. ...de tussenstand van uh, die wedstrijd. En we gaan op naar het nieuws... ...en weer van uh, drie uur... en ...daarna zijn we er nog twee uur lang... ...Zandvoort op zaterdag... ...op deze zaterdagmiddag... ...en de maandagmiddag... ...als je naar de herhaling uh, luistert... ...Albert-Jan, jawel... ...trek je jas maar aan... ...dag Albert-Jan, wauw... <lacht> ...we zien je na drie uur... Uh, ...wel weer voor uh, nog uh, twee uur lang... ...Zandvoort op zaterdag... ...en de laatste plaats voor het nieuws... ...en weer van drie uur... ...is Rekentje van Toto... ...in Stop Loving New. can't define my heart